Mag ik je verzoeken om even je ogen licht te doen. En je te verbinden met het zonlicht. De zon die altijd schijnt. Je te verbinden met het licht dat je zelf bent. Zet je voeten naast elkaar op de grond. Adem rustig in. Doe je neus. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Op de plaats waar jouw ziel huist. Dat is de plek. Een paar centimeter boven je navel. Je zonnevlecht, je navelchakra. Je plexus solaris. Voel als je deze woorden hoort iedere keer weer. Dat er meteen een rust in jezelf intreedt. Als je goed voelt en inademt. En naar je gevoel toe gaat, dus naar je ziel toe gaat, dan kun je naar het kloppen van je hart luisteren. Voel de kalmte over je heen, misschien klopt je hart nog heel snel en schrik je daar een beetje van, had je niet gedacht, maar het gaat langzaam over in een rustig kloppen. Voel hoe je daardoor door deze mantra in je gevoel komt. Dus adem inademen, even vasthouden. En door je mond uitademen, maar dan doe je net, dan doe je dat in je zonnevlecht. En zo ga ik verder met de lezing waar ik vorige week opgehouden ben. En eh, dat ging over die e-mail uitwisseling met iemand uit Frankrijk. Nou, precies te zijn uit Parijs. En ik krijg antwoord terug. Mijn ziel heeft ook al een signaal gegeven door mijn lichaam. Dat ik meer moet luisteren. Dat ik niet heb willen horen. Ik heb deze laatste weken echt begrepen dat ik inderdaad meer naar binnen moest gaan luisteren, omdat ik in het verleden veel meer naar buiten ging, als je weet wat ik bedoel. Ik heb dus behoefte om diep te mediteren. Ik vond dat dit de juiste weg is. Waarschijnlijk is dat een stap om het leven dan helemaal als een meditatie te beleven in een later stadium, of misschien kan, de, kan dat nu al gebeuren. Symptomen zijn altijd een waarschuwing die van de ziel komen, heb je in een van de lezingen gezegd. Ik kan mij voorstellen dat er eens een tijd op aarde zal komen wanneer alle mensen dit zullen integreren en dat ziekenhuizen niet meer zullen bestaan. Er zullen dan gewoon wat raadgevers zijn die met hun liefde de mensen subtiel op het juiste pad zullen brengen. Of de mensen zullen dan gewoon begrijpen waarom ze de symptomen hebben, teweeggebracht en de oorzaak, de oorzaak in henzelf helen. Ik probeer dit soms uit te leggen als mensen ervoor openstaan. Maar sommigen worden er zelfs kwaad van en zeggen dat ik complete nonsens aan het vertellen ben. En dit vooral in mijn eigen familie. Nu zeg ik niets meer. Is het ook zo dat de beslissing om dit ego dan te laten wegvallen als de mens dit dan zo uit eigen vrije wil beslist voldoende is? Als het een hele diepe beslissing is, dan zal het universum de mens steunen in alle mogelijke vormen? Kan je dat beschouwen als een volledige overgave van het ego, een total surrender? Als de mens echt vreugde en vrede voelt, komt dit dan uit zijn eigen bron? Stel dat iemand heel veel vreugde voelt als hij danst of muziek speelt, komt dat dan ook uit zijn werkelijke bron? Indien bij alle mensen de illusie van het ego wegvalt, zal dan de wereld en de maatschappij er helemaal anders uitzien? Denk je dat dit met de tijd komt? Bijvoorbeeld de Veda's hebben een gouden tijdperk aangegeven in de toekomst rond 2350, als het werkelijke begin van het spiritueel tijdperk. Hoe komt het dat de mensheid met haar wetenschap, onderwijs en manier van leven nog zoveel achter staat op dit vlak? De meeste wetenschappers vinden dat allemaal complete nonsens. Ook al, oh, wacht even, ook al uh, is met kwantumfysica al een link gemaakt. Zitten ze dan in een soort opgezette gevangenis door hun ego? Dit zijn vragen die ik mij stel sinds ik vijf jaar oud ben. De volwassenen hebben mij in die tijd nooit een antwoord hierop kunnen geven. Toen er iemand in de familie doodging, was ik niet triester, want ik wist dat hij verder leefde. Maar iemand zei dat er niets bestond, alleen het lichaam en het materiële. En zo ken ik zoveel mensen. Ja, dat is niet mis, hè? zo'n zo zo hele hoop vragen, maar het is zo geweldig. En ik vind het zo'n plezier, zo'n genoegen om, om daar op in te mogen gaan, om daar op in te gaan. Inderdaad, sommige yogi's mediteren jarenlang. Dat is een keuze vanuit de ziel. Mijn denken vanuit mezelf is er anders over. Voor mij is het juist het leven hier op aarde, dat maakt door alle ervaring beleefd en geleefd en geaccepteerd, dat het bewustzijn door het begrijpen en accepteren van de ervaringen in een ander bewustzijn terechtkomt. Juist door die ervaringen die zich op het aardse vlak afspelen. En juist ook door de relatief korte tijd hier op aarde. Een leven van maar zeg, zeg maar, zeg maar zo'n 80 jaar of 90 jaar of korte kan geleefd worden om alle ervaringen in dat specifieke leven te begrijpen. Dan maakt de ziel snelheid in bewustzijn. naar mijn gevoel, niet door op een berg te zitten mediteren. Ik, ik maak maar eventjes een, een berg of in een klooster. Uh, daar is niets mis mee, hè? het is niet een oordeel. Het is slechts een keuze van de ziel, zoals ik al zei. Maar de ziel maakt het fysieke leven hier op aarde met andere mensen dan niet echt mee. Anders is het, wanneer er zielen zijn die al honderden jaren voor de aarde, dus voor het welzijn van de aarde, mediteren. En hun gedachten naar mensen van de aarde laten vloeien. Zo is mij verteld dat er op dit moment op de aarde nog wel een aantal van deze zielen aanwezig zijn die honderden jaren oud zijn, hè? die stil mediteren in speciaal daarvoor bestemde kloosters of plekken hoog in de bergen van de Himalaya, Tibet. Ook op het Malva Plateau in India, op de Kreeftskierkring, zijn negen meesters aanwezig die hun gedachten naar de wereld overbrengen in meditaties. Het gevaar, als ik het zo mag noemen, hè, van steeds mediteren, is ook dat er maar iets hoeft te gebeuren. En die mens kan weer helemaal opnieuw beginnen met het verwerken van zijn ervaringen. Het is, dan, het is er dan wel in het hoofd, in het denken. En wellicht lijkt het ego verdwenen te zijn. Zo zou het kunnen zijn. Maar juist, in mijn geval, in mijn gevoel, juist de praktijk van het leven laat de mens leren om dicht bij zichzelf te zijn. En zich steeds te toetsen aan de gebeurtenissen. En juist door dat ploeteren, door dat willen accepteren van de gebeurtenissen, van de ervaringen. Juist door dat ploeteren in die mens komt die mens steeds steviger in zichzelf te staan. We hebben juist de andere mens zo nodig, juist die andere. Zo ontzettend nodig om je te leren om je bij jezelf te laten blijven. Dat kan natuurlijk ook inderdaad via meditatie, maar de kans om uit je evenwicht te raken... is ontzettend veel groter. De fysieke werkelijkheid van iemand... en wat hij meeneemt aan emotie... Van iemand die alleen mediteert, behoorlijk van zijn stuk toe raken. Maar inderdaad, sommig lukt het. Met de beide benen in het leven staan, de angsten van het leven en van het bestaan overwinnen in hetzelf, zonder strijd, maar door het accepteren. Om dan vanuit de ziel te leven. Daar is moed en alertheid voor nodig. En dat is niet alleen voor een kleine groep mensen weggelegd. Trouwens, het is nooit weggelegd. Het is geen cadeautje, je dient daar geweldig hard voor te ploeteren in jezelf. En toch ook weer niet als je de weg kent. Natuurlijk is het goed om de ochtend te beginnen met het mediteren. Dat is heerlijk, dan kun je over nadenken, over die dag. Dat kun je soms in een paar minuten doen, of in een minuut, of net wanneer je even wakker geworden bent. Om je de dag voor te stellen, in al zijn positiviteit. En jezelf de wensen te geven wat je, wat je gedurende die dag zou willen. Welke positieve dingen je voor jezelf en daardoor ook voor je medemens zou willen wensen. Ik zei dus, het licht kan dus door iedereen bereikt worden. Niemand uitgezonderd. Dat heb je me vaak horen zeggen. Iedereen is daartoe in staat. Er is slechts een beslissing in jezelf voor nodig om daar te komen. Meer eigenlijk niet. Dus een beslissing naar dat, om naar jezelf te komen. Een, een kolossaal verlangen. Een, een soort heimweegevoel in jezelf. Naar dat oorspronkelijke gevoel wat je werkelijk bent. Wij mensen hebben de mogelijkheid om twee soorten gedachten te hebben. En dus, ja, inderdaad, net wat je schrijft, de gedachten die naar buiten gericht zijn en de gedachten die naar binnen gericht zijn. En het is altijd, altijd de vrije wil van de mens, welke twee van de gedachten hij of zij wil hebben. De Godheid in zichzelf of het universum zal nooit enig druk uitoefenen, die zal altijd respect hebben voor de vrije wil van die mens. Waar wil hij heen? Naar de ene kant of naar de andere kant? Is de keuze gemaakt? En is er besloten om de gedachte naar binnen gericht te nemen? Te houden als het ware? Want ineens beseffen wij mensen dat de gedachten die naar buiten gericht waren op een dwangmatige wijze haast, op een, op een dwingende wijze hun opwachting maken. Dus bij je binnen wensen te komen. Dat zijn jouw gedachten. Ze wensen niet weggestuurd te worden. En ze doen er alles, maar dan ook alles aan, om, aan, om, om in het hoofd van die mens te blijven en om die macht over die hersenen en over die, over dan mens, over die mens te behouden. Het zijn dus gedachten die, laat ik zeggen, vanuit het ego komen. Hè, om daar een onderscheid te maken tussen de, de werkelijke mens die de mens is. Dus de, de ziel en het ego. En zo beschreven, zo uitgelegd is het heel eenvoudig hè? om het voor je te zien. Het zijn dus gedachten die naar buiten rijken... Hè? die dus naar anderen toe gaan, die over anderen gaan... maar op een, op een manier dat ze naar buiten gericht zijn, die gedachten. Het zijn dus gedachten die dwangmatig naar je toe komen... en die zich richten uh, op je, hoe je dit of dat of, of zo moet doen. Maar zeker ook de gedachten... Die net bij je opkomen als je net van plan bent om rustig te gaan mediteren. Dat komt bij veel mensen voor. En, eh, ik hoor ook vaak van mensen die zeggen, hoe kom ik daarvan af? Hoe, hoe, hoe doe ik dat? Het zijn dus gedachten die op je afkomen als pijlen. Als je met een groot probleem zit of als je ergens niet uit kunt komen. Die gedachten dus, die eisen hun plaats op en zijn absoluut niet van plan zich weg te laten sturen. Nou, dan kan die mens besluiten vanuit dat denken, hè? laat ik zeggen vanuit dat ego-denken, die mens kan besluiten om tegen die gedachten te vechten. Nou, dat kan, die beslissing kun je nemen, daar is niets mis mee om, om zo'n beslissing te nemen, want als je dat wil, dan wil je dat gewoon. Maar lost het iets op en je zult door de ervaring wijs geworden, heb je gemerkt dat het helemaal niets oplost, alleen ze komen nog harder op je af. En dan gaat het erom, is die mens werkelijk in staat om die gedachten los te kunnen laten? Lost het het probleem op, het piekeren daarover? Lost het de dwangmatige vormen op waarop de gedachten zich opdringen? Is die mens werkelijk in staat om dit gevecht aan te gaan, om de gedachten los te laten? ...werkelijk los te maken, laten? Nee dus. Dat, dat kan geen mens. Je, je kunt niet vechten. Die gedachten zullen dus in alle hevigheid meer en meer en meer terugkomen. De mens is daar geen heerser meer over. En de mens kan dat niet meer stopzetten. Het kan wel met medicijnen. Dat is allemaal prima hoor, als je dat wil. Als de mens dat wil. <tossimus> Ja, en ja, dan is die mensen eenmaal in de handen van anderen. Uh, en laten we zeggen van, van goedwillende, zeer goedwillende uh, artsen. Uh, ja, dan is de verantwoording voor het zelf, voor je eigen leven, dan ook werkelijk helemaal weg. Want dan wordt het overgenomen door anderen, door medicijnen. En, ja, en als je dat wilt, dan is daar niks mis mee. De gedachten nemen het dan helemaal over, de artsen nemen het over. En de medicijnen neef, nemen het over. Het is wel allemaal heel eenvoudig uitgelegd. En <tossimus> ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, nou zeg, dat is even makkelijk. Maar de laatste tijd, hoe langer, hoe meer, uh, zijn er dan mensen die me dan aanstaren en die dit die, die, die herkennen. Maar... Er is ook een andere manier, een andere manier om daarmee om te gaan. En jij hebt al begrepen dat het met meditatie kan. De gedachten naar binnen te richten. En niet alleen in de meditatie, maar gewoon in het dagelijkse leven. De gedachten die dwangmatig komen. En die komen bij iedereen, eens of veelvuldig, eenvoudig weg te accepteren. Simpelweg te accepteren. Dan zijn ze er maar. Dan zijn die gedachten er maar. En laat ze maar komen. Die gedachten niet wegduwen, niet bevechten. Maar gewoon accepteren. Want als je gaat vechten... Dan verlies je het altijd. Dus gewoon accepteer. Want het zijn jouw gedachten. Het zijn de gedachten van jou, Lieve luisteraar, luisteraars. En als je daar last van hebt. Accepteer dat. Het zijn jouw gedachten. Ook al denk je. Over anderen, doen ze jou pijn of heb je daar last van, maar het zijn jouw gedachten die zich afspelen in jouw hoofd, dan heb jij ook de verantwoording daarover en dan ben jij ook in staat om met die gedachten om te gaan. En ik kan het natuurlijk wel zeggen hoe je het doen moet, maar ik heb zo vaak aan de praktijk, en trouwens voor mezelf ook meegemaakt, dat het werkelijk werkt. Dat je inderdaad niets nodig hebt om tot helderheid in jezelf te komen. Je voorkomen te kunnen concentreren op de dingen in je leven, in een meditatie of gedurende de dag. Dus door ze te accepteren, zei ik al, maar door ze het in te ademen, dus in het licht te leggen, dat wat die mens zelf is, dan zijn die gedachten verdwenen. Dus de gedachten bij elkaar nemen, in je hoofd, voor je neerleggen en adem dat in, in de ziel, in de kerncentrale die jij zelf bent. En die gedachten zijn verdwenen, keer op keer. En soms dient het, dient het langdurig te gebeuren, het steeds in het licht leggen, maar op een bepaald moment zullen ze er niet meer zijn. Zelfs al het moment dat je in jezelf zegt, oké, okay, dan zijn die gedachten er maar. Zelfs dat moment kan ervoor zorgen dat die dwangmatige gedachten in één klap ...opgelost zijn. En daarmee heb ik de vraag van de vraagstelster eigenlijk al beantwoord... ...ja, je leven kun je gewoon leven... ...en tijdens dat gewone leven mediteren. Steeds, ieder moment. Want mediteren, ja, dat, dat, kun, je, uh, dat kun je rustig gaan zitten... ...in een bepaalde houding, enzovoort. Maar mediteren is in feite het gewoon... In het dagelijks leven over de dingen nadenken. Naar binnen gericht nadenken. Om van daaruit op acceptatie van de gebeurtenissen te komen. En dan kun je rustig een moment nemen om rustig over de dingen in jezelf na te denken. Ja, en die rust kan ook zijn... Als je in de auto rijdt, het kan zijn als je huishoudelijke bezigheden doet, als je op kantoor bent, als je het eten klaar maakt, als je aan het strijken bent. Het kan op ieder moment van de dag, van de dag, de gehele dag. Maar voor de diepe rust kun je gewoon het mediteren gebruiken. TV en radio even uit, even een moment voor jezelf, in het geluid... Voor jou stil te gaan zitten. Kalm luisteren naar wat je van binnen hoort. Ja, symptomen zijn altijd een waarschuwing van de ziel. Maar ook de gebeurtenissen die op je pad komen, komen niet zomaar. Het is hetzelfde. Ook gebeurtenissen zijn een gevolg van het eigen denken. Je creëert je eigen leven. Je creëert je eigen werkelijkheid. En als het niet is zoals jij dat gedacht had, kun je het bemediteren. Kun je dus over nadenken, over nadenken hoe je het anders had kunnen doen. Dus eerst accepteren hoe je ermee omgegaan was en dan vanuit dat denken hoe je het ook anders had kunnen doen. Hoe je, hoe je het had gedaan als je vanuit je ziel had eh, gehandeld. Ja. Je ziel zal je signalen geven. Signalen die, eh, als ze heviger worden door ons mensen, eh, opgevat worden als, als ziekte. Maar waar we dolblij mee moeten zijn, we zouden moeten zijn, het accepteren daarvan dat onze ziel dat doet. Maar jij, lieve mensen, jullie bepalen zelf hoe je daarmee omgaat. Ieder mens, ook ik. bedenk dat je ziel jou nooit zal dwingen. Of, zoals ik dat straks voorlas, of zoals je zegt dat je meer moet luisteren. Dat zal je ziel nooit doen. Je ziel zal duidelijk zijn. Die zal jou signalen geven. Die is duidelijk. Maar jij bepaalt hoe jij ermee omgaat. Jouw ziel zal jou laten die laat jou doen wat jij, hè, dus je ego, dat noem ik dan maar even zo, je andere ik, hè, waar we in het dagelijks leven mee omgaan. Wat we denken dat het juist is en dat, waarvan wij denken dat het de werkelijkheid is van onszelf. Die ziel zou jou daarin laten, zolang jij de gedachten nog niet in je op hebt laten komen. Jij in het algemeen, hè, dat je ook vanuit de ziel kunt denken en dat je, dat je kunt luisteren. Naar de signalen die de ziel uitzendt. Naar jou uitzendt. Ja, we noemen dat dan maar signalen. Maar in feite zijn het liefdevolle vormen die je kunt voelen. Als je voelt in jezelf, dan voel je dat in je denken. En je voelt het in je lichaam. Je voelt dat van jezelf. Dat zijn kleine ja, prikkeltjes in je hoofd, waarschuwingen zou je het kunnen noemen. Want niemand, niemand uitgezonderd. Ieder mens, nou laat ik het zo zeggen, ieder mens voelt dit. Absoluut. Maar de meeste mensen wensen het niet in zichzelf te voelen. En we weten het allemaal. We gaan dan heel druk van alles doen, om er vooral niet naar die signalen, in ons, in onszelf, die vanuit zo'n grote liefde naar ons ego gezonden wordt. Maar altijd weer de mens bepaalt. De mens kan er gewoon omheen en doen alsof hij niets voelt. Dat mag allemaal, dat behoort tot het leven van de aarde. Maar dan kun je ook zeggen, nou dat is dan maar zo, dan blijf ik erin zitten. Moet je doen. Hè? Kunnen mensen doen. Je in zijn algemeenheid. Hè? Dat is inderdaad de wet van de vrije wil. Maar eens komt een moment dat je je eens in je evolutie naar het goede, naar het licht zult keren. Dat je afstand neemt van het kwalen, mag ik het zo noemen. Van de onrust, van de onvrede in jezelf. Dus die mens die heeft dus de keuze, hij kan er dus ook naar luisteren. Hij kan dus beslissing nemen om er ook naar te luisteren. Het moet niet, maar hij kan er naar luisteren, zou hij dat vanuit zijn eigen wil willen. Je zou zeggen, waarom dan, hè? Waar, waar, waarom duurt het dan allemaal zo lang, waarom doet niet iedereen dit gewoon, je kunt toch iedereen dwingen enzovoort. Eh, want dat schiet dan toch helemaal niet op met die mensheid. Dat, eh, dat, maar laat ik, je eens vertellen, laat ik je vertellen dat het juist uit respect voor ons mensen, voor de mensheid, dat respect van het universum. De omni-creativiteit, de energie, God, noem het zoals je het noemen wilt, die heeft ons in handen gegeven. Jij bepaalt. Jij mag bepalen. Wij zijn er altijd alleen als je uit eigen vrije wil naar ons toe gaat, naar het licht toe gaat. En als je die beslissing hebt genomen, dan word je altijd bijgestaan. Maar zie je dan ook de volkomen vrijheid hierin. Dan zie je dus ook het volslagen, onbeperkte denken hierin. De mens doet het of doet het niet. Ertussenin kan niet. De mensen zeggen wel, ik zal het proberen, maar dan doen ze het toch niet. Ja, en, en laat ik je zeggen, het, je kunt niet joemelen met het eh, universum. Die wil volledige overgave. Je helemaal met alles richt naar het licht. Alle dingetjes die in jou zitten. Dus ook alle kleine ergernisjes, gebeurtenissen. Alles waar je, waar je mee zit. Dat je dat allemaal, al die ervaringen, al die gebeurtenissen in je leven... ...allemaal in je hoofd omdraait naar het licht. Maar dan is er nog een klein addertje onder het gras. De mensen die wel spiritueel denken... Hebben veelal, en ik zeg het dan toch maar, hebben veelal de genoegzaamheid om te denken dat ze heel wat zijn. Dat ze er al zijn. En dat ze al denken en weten dat ze eigenlijk niets meer hoeven te leren. En let op, die komen er steeds meer en meer. Want hoe langer hoe meer mensen gaan zich bezighouden met spiritualiteit. Dus meer en meer mensen krijgen van zichzelf, ze zitten dus nog in het ego, krijgen van zichzelf een onjuist beeld. Wel begrijpelijk, want ze hebben er zo lang over gedaan om zo ver te komen. Maar laat me jullie zeggen, bescheidenheid, nederigheid past. Weet je, er is nog zoveel wat wij allemaal nog kunnen leren. En ieder moment, iedere dag valt zoveel te leren. En terwijl ik hier dit uitspreek, denk ik aan al die dingen die nog onaangeraakt voor ons liggen. Waar we geen notie van hebben. En wij mensen op de aarde denken al dat we er zijn. Hoe kunnen wij zo... Genoegzaam denken, hoe kunnen wij zo, ja, als het ware arrogant zijn te denken dat dit het is. Ieder moment, ieder moment in het leven kan een inzicht hebben, een inzicht in zich hebben. Het kan zich openbaren in een verdere vorm. En juist het accepteren. Dat er meerdere waarheden zijn. Dat de waarheid van dit moment niet de waarheid is van een volgend moment. Maakt dat ook die inzichten zich als vanzelf zullen openbaren, omdat je ervoor openstaat. En het maakt dat het als toeval, het valt je toe op je weg terecht komt dus je zult als je iets, laten we zeggen, goed afgerond hebt en naar volle tevredenheid je weet, je weet dat je op de, op de, de juiste spirituele, hè, laten we het zo maar noemen in ieder geval de juiste goddelijke wijze hebt gedaan je hebt daar een tevreden gevoel over en je denkt ah, en, en nu verder en nu verder en daar denk je dan over na als je op je kantoor zit... of als je naar je kantoor toerijdt... of dat je dagelijkse bezigheden doet... of, of desnoods eh, je kleine een, een hapje geeft... Of, of de luien verschoont. Allemaal, daar zit je dus in jezelf over na te denken. En dan pak je toch zomaar eens een keer een boek... wat je al lang had liggen in je huis... waarvan je dacht dat je dat al helemaal begrepen had. En je gaat er eens in lezen... En je ziet tot je verwondering dat je een bepaald vers, laten we zeggen dat je in een, dat je in een boek van Loutse hebt gebladerd, en dat je in een bepaald vers ineens de duidelijkheid van je afgelopen eh, ervaring van de gebeurtenissen hebt, zien, daar zie je het in beschreven, vanuit, de, vanuit, het, vanuit een helikopterloek. En je ziet dat je het op de juiste, de enige juiste manier hebt opgelost. En je denkt, jeetje, hoe is het toch mogelijk dat ik dat op die manier heb kunnen doen, wat goed. En je voelt je goed over jezelf. Dat bedoel ik dus. En dan kom je dus op een volgende stap in datzelfde vers, dat er nog meer mogelijkheden zijn. En nog meer, en nog meer. En zo leer je iedere dag, dat ieder moment zijn er nieuwe inzichten. Dus de waarheid is, maar als je verder gaat, verder gaat in je denken en in het accepteren, in het begrijpen, dus niet jezelf eh, genoegzaam neerzet, maar steeds nederig kijkt, maar wel met de volle, volle eh, inzichten in jezelf en het, het, het zijn van jezelf, het leven vanuit jezelf, vanuit die ziel. Dan zie je dat er alsmaar meer en meer waarheden zijn en, en grotere inzichten. <coughs> Want hoe dieper je gaat, hoe hoger je gaat, hoe breder het is, hoe meer je ziet, hoe verder je ziet, hoe meer je aangereikt krijgt door het leven, ja, door God, door het universum. En heel graag lees ik weer een stuk voor je of een meditatie. Dat is inderdaad waar. Ik ken mensen die al jarenlang mediteren en nog altijd heel zenuwachtig zijn of heel ziek enzovoort. Sommigen hebben ook heel veel frustraties en zoeken hiermee ook een uitweg. Maar werken niet werkelijk op zichzelf. Met gevolg dat zij nergens komen. Omdat er niet op de, binnen, op de, op de knopen. Dus he, die, die, de moeilijkheden. De, de moeilijkheden binnenin gewerkt wordt. En die komen dan ook niet van los. Persoonlijk heeft Kriya meditatie mij wel heel veel bijgebracht. De Indische. En eh, mag ik eventjes zeggen. Ik neem aan dat ze India bedoelt. He, die Indiase. Um, Swami, bij wie ik de inwijding had, heeft, oh, dan kan ik dat niet zo heel erg goed voelen, veel Kalpa Samad, die bereikte door meditatie. En die zei dat ik in vorige levens ook al kriya yoga beoefend had. Vandaar de interesse. Dat voelde ik dus ook zo aan. De meditatie heeft mij geholpen. Om mij meer, om meer in de diepte te gaan aanvoelen, meer rust en subtiel aanvoelen, als je weet wat ik bedoel. Nee, ik denk dat alle wegen naar Rome leiden. Over de kosmische, kosmische bruiloft, daar ben ik al ook levens naar op zoek. Of ben er ergens al mee verbonden geweest, maar het is ergens het doel van mijn leven geworden. Tien jaar geleden heeft een stem mij s'nachts verteld dat ik binnenkort zou trouwen. Dit had natuurlijk niets met, het materiële, met de materiële bruiloft te maken. Ik weet dat er ergens iets staat te gebeuren, maar weet niet hoe of wanneer. Misschien is dat niet zo belangrijk. Ik doe aan healing met kristallen, en rest uit dat land is, om mensen met die energie verder te helpen. Ik voel mij er fantastisch bij en worden echt en mensen worden echt geholpen. Maar ergens mis ik iets sterks om mijzelf. Om mijzelf en hen ook verder te helpen. Jouw ja, ervaring met het licht is denk ik het sterkste dat je kan meemaken. Je zegt dat daar een beslissing vanuit het zelf voor nodig is. Is die beslissing bewust of onbewust? Is, of is dit al van tevoren besloten? Ben je daar met een visualisatie aan begonnen of simpelweg naar binnen gegaan of was je er klaar voor? Mijn man, die sideraal-astroloog is, zegt dat je dat in de geboortehoroscoop kan zien bij iemand. Dat deze beslissing van hetzelfde al voor de incarnatie, voor dit leven genomen is. Wat betekent, zegt hij, dat die kosmische bruiloft hè, in dit leven zal plaatsvinden en niet in een volgend. Als je dit dan hebt meegemaakt, sta je dan los van, los van de invloed van, van planeten en sterren. Mijn man kijkt naar de horoscoop en zegt wat er bijvoorbeeld dit jaar staat te gebeuren. En dat gebeurt dan ook in de meest ongelooflijke details. Het is al jaren zo en we hebben vele discussies samen gehad. Hij zegt dat je enkel vrijkomt als je één wordt met de ziel. Ik heb het daar wat moeilijk mee. Wat denk jij daarover? Hij zegt dat als de ervaring er niet, niet staat ingeschreven, ook al mediteer je levenslang en je werkt levenslang op jezelf, het zal niet voor dit leven zijn, maar voor één van je volgende levens. Oei, oei, ik denk dat je best een boek kan schrijven met alle antwoorden. Nou, dat denk ik ook wel, maar ik hou het maar eventjes bij, bij lezingen. En ik begin met het laatste, wat je man zegt. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Het staat volkomen beschreven in de blauwdruk van je ziel. In de geboortehoroscoop. En inderdaad, die beslissing is al voor de incarnatie begonnen. Dat klopt helemaal als je die chemische hoogtzaait, zoals, zoals dat eigenlijk heet, dus het denken op het gevoel leggen, ja, dus, eh, wat we dus ook de, het christusbewustzijn kunnen noemen. En, als je dat meegemaakt hebt, was het al besloten voordat het leven aangegaan was. Maar de mens zelf bepaalt of het wel of niet doorgaat. Daarom is het ook zo vreselijk als mensen aan hun eigen doel voorbij gaan. Dus, dus dat zeg ik ook altijd, er is ook altijd maar één zonde en dat is eh, dat, je, eh, dat je tijd voorspelt. En je man heeft gelijk. Je komt alleen vrij als je één wordt met je ziel. Dus dat dat ego verdwijnt, opgenomen wordt in de ziel of zoals ik het ook wel zeg als de ziel als het als het ware overgenomen heeft van het ego het ego is er niet meer dat is er dan gewoon niet meer de ziel is met hoofdletters ja en zou er wel hij zou wel gelijk in kunnen hebben als de ervaring er niet staat ingeschreven hè, dat in die blauwdruk van die ziel, dan komt het ook niet. Dan is die mens er nog niet aan toe. En dwingt die mens het af door hogere chakra's te openen, dan komen er allerlei akelige fysieke, fysische toestanden bij die mens. En de... En de ja, nou, kan ik het alleen maar in mijn Engels horen weer. En mental hospitals liggen er vol mee. Vol mee. De, de ziekenhuizen, we hebben hier ook vlakbij hier in Kastrikum en uh, Bos. Dat heet weer anders, dat nou, kan me dus nu niet meer herinneren. Maar uh, ja, ik, ik denk dat daar inderdaad ook mensen bij zitten die, uh, ja, die, uh, die iets te snel zijn gegaan. En die met hun bovenste chakras aan de... Aan de slag zijn gegaan. En je zou kunnen zeggen. Dat de mens van binnen als het ware verast. Eerst dienen. Eerst alle andere ervaringen. In het leven begrepen te zijn. De gebeurtenissen. De ervaringen die nog niet eerder. In het leven van die mens. Voorgekomen waren. Alles dient een mens. Te ondergaan. Te begrijpen en los te laten. Te accepteren. Juist die ervaringen te begrijpen en te accepteren, alle ervaringen die op aarde uitgeleefd kunnen worden, maken dat de mens de ziel op een bepaald moment in zijn of haar evolutie als het ware klaar is om de eenheid in zichzelf te voelen. Die ervaringen hebben te maken met het leven op aarde, die met de onderste chakras in verbinding staan. Niemand, niemand kan dingen overslaan. Alles dient ervaren te worden. En dat kan gewoon niet allemaal in één leven, we zouden daar gek van worden, daarom zijn er ook. En wij ook meerdere levens uitgekozen om toch snelheid te maken in onze evolutie als ziel. Dus als alle ervaringen begrepen zijn, wordt er werkelijk vanuit de ziel geleefd, gesproken en gehoord. Hoe daar te komen dat alle ervaringen, dat je alle... Uh, dat Meditatie op die onderste chakras, ik heb het al enige malen gedaan op de lezingen en laat ik toch altijd vooral zeggen, ik ben daardoor altijd zo geïnspireerd geraakt en door de leringen die ik ooit in de jaren, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, vormaal van meditatie kreeg. En die, ja, die zijn als het ware gegraveerd in mijn ziel. Juist om anderen te helpen, juist omdat dit zo vaak voorkomt, juist voor de mensen die zich, ja, in hun genoegzame leven geweldig denken te zijn. Ja, dan schrijven alle wegen naar Rome, nou niet daarheen in ieder geval, juist niet daarheen. Alhoewel er in het Roomsche leven vele zielen zijn die oprecht zoekende zijn. Ook in, in een van mijn levens is er een Rooms leven geweest. Ik weet wat het was en het doet er niet toe om dat uit te spreken. Het is helemaal niet belangrijk. Maar het was een leven om te leren omgaan met de beperkingen van de aarde. Met de beperkingen die mensen elkaar opleggen. Ja, en ik wil helemaal geen reclame maken over mijn eigen lezing, maar ik heb uitgesproken in lezingen over de islam en het christendom. Dan zie je dat de dingen als vanzelf naar boven komen. Later, toen ik het terug hoorde. Eh, want het was een vraag van iemand en het was het antwoord dat van binnenuit kwam, en ik heb het onmiddellijk opgeschreven, kan ik niet anders zeggen dan dat dat toch heel bijzonder was. De ervaringen uit dat leven, en ik kan wel zeggen, blijkbaar heb ik daar uitgeput. Nee, niet blijkbaar. Daar is door dat nadenken vanuit de ziel, kun je Tappen, als het ware uit je eerdere levens. Kun je die. Uh, kun je begrijpen. waarom je was zoals je was. dan hoef je niet terug in dat leven, maar kun je putten uit die, die druppel. Die je, die je door die ervaring. dat acceptatie wat je in je ziel hebt laten druppelen. dan is die ervaring in je. En van daaruit is het antwoord gekomen dat gekomen is. Die ervaringen zijn dan door de ziel, ja, de ziel die ik ben, begrepen in dat leven, ooit. En het komt, een, komt dan naar boven, hè? zonder te oordelen. Maar wel duidelijk, duidelijk voor de goede verstaander wel te verstaan. Dus ja, ook die ervaringen, de ervaringen van het beperkt zijn. Het voelen van het ontzettende beperkte zijn. Door anderen opgelegd, maar ook het zelf willen. Hè? Het, dit leven te willen hebben. Het willen ondergaan van die pijn, van die beperking. In het denken, maar zeer zeker ook in het doen en laten. Dus daar zit nooit een oordeel over. Want er zijn, we, we dienen dit ook eens allemaal meegemaakt te hebben. Toch, als we rustig kijken, zien we in die kerken, in die diepe, diepe riten en tradities, die oorspronkelijk uit de Atlantische tijd komen. Eigenlijk zijn de gezangen, de Gregoriaanse gezangen, oorspronkelijk uit het oude Atlantis. En ze zijn dus niet een alleenrecht van een, van een kerk. Dat zijn zangen die al veel en veel ouder zijn. Je helpt mensen met de energie uit dat land om verder te helpen. Je gebruikt kristallen. En in mijn huidige leven is de ank, de tweebedige ank, genomen. Ook eens gebruikt. In het oude. Atlantis. Er zijn op dit moment niet zo heel veel zielen meer op aarde die nog uit Atlantis stammen. Gelukkig maar, hè. Het was ook tijd voor hen om weer terug te keren. Maar het kan wel degelijk zo zijn dat er zielen zijn die terugkeren in de energie van Atlantis. Dus die gebruik maken van de energie uit Atlantis. Ja, de lichtervaring. Het Christusbewustzijn verkrijgen. Het is hetzelfde. Of... Zoals ik het ook noem, vanuit het oude, oude Egypte het Osiris bewustzijn. Of, zoals je het ook zou kunnen noemen, de ontwikkelde mens. Dus de ontwikkelde mens die zichzelf van binnen heeft ontwikkeld, dus de kennis in het zelf naar boven gehaald heeft. Het is allemaal hetzelfde. Ja, dat is het allersterkste wat de mens kan meemaken. Het is het absolute voelen van het licht, van de liefde. De oerknal, zei ik al. Alles valt samen. Het voelen van het zijn is. En dat is een gebeurtenis die voor altijd gegrift staat in het geheugen. Het is een overweldigende ervaring. En het kan niet eenvoudig uitgelegd worden als een mens dat niet zelf heeft meegemaakt. En weet je, en dan kom je wel eens iemand tegen die het ook meegemaakt heeft en daar wordt er niet over gesproken. Het is ook niet nodig. Het is een voelen in en opgaan in elkaar zonder woorden. Dan hoeft er niets meer gezegd te worden. Die ander is zonder meer te begrijpen. Net zoals ik voor die ander zonder meer te begrijpen ben. We lachen dan wat en we laten het erbij. Ja, en, en dan vraag je of de beslissing naar binnen te gaan bewust of onbewust was. Nou, laat ik je zeggen. Geheel bewust. Ik schreef je al en ik zei al in de vorige lezing dat ik met de rug tegen de muur stond. Toen wist ik dat ik klaar was. Maar denk erom dat God alleen voor mij, hè? Om, om, om die manier naar binnen te gaan. Werkelijk echt naar binnen te gaan. Geen flauwekul, geen poespas, geen gedoe van, nou mag ik het zeggen, spiritueel gezever. Maar werkelijk diep in mijzelf. Een diepe beslissing. Eindelijk. Dus of ik er klaar voor was, nee, eigenlijk niet. Het was ja En misschien ook weer wel. Als ik gedacht had dat ik er klaar voor was... Was ik misschien weer gaan zitten piekeren en dan was ik er niet voor klaar geweest, maar ik, ik heb gewoon het moment genomen. Dus ja, misschien was ik er wel klaar voor, maar dat weet je nooit van tevoren. En je bent nooit klaar, denk ik dan maar, je, je, je moet gewoon maar, of je moet niet, maar je kunt alleen maar in het diepe springen. Gewoon maar doen en ja, ik kan me nog herinneren dat ik dacht van nou, dan spring ik maar in het diepe. Dan is er maar niks, maar ik weet zeker dat er wat is. Want iedereen zei altijd, nou, nu weet ik dat dit het leven is. Dan, dan heb ik vaste voeten onder de voeten, maar ik had het gevoel dat ik helemaal geen vaste eh, grond onder de voeten had. Ik had het gevoel dat ik maar een beetje zat te overleven. Maar dan dus beslissing te nemen, ja, dat is eigenlijk dat ik dacht van nou ja, dat... Dit is ook niks. Maar dat andere, dan weet ik tenminste dat daar een, een, een diep goddelijk iets is. Dat voel ik in mijzelf. En daar spring ik in. Hoe diep ik ook val. Het maakt niet uit. Maar ik zal, eigenlijk, ik zal eindelijk ergens terechtkomen. En het was alleen de beslissing in mijzelf om dat te doen. Maar nogmaals, net als de vorige keer raadt het niemand aan om het alleen te doen. Hè, het op deze manier. Maar dit was uitsluitend mijn eigen wijze. Ik kon ook niet anders. Dit ben ik en zo ben ik. Bij ieder mens kan dat weer op een andere manier gaan. Ja, en op mijn kantoor, dat toen nog in een ander dorp stond, heb ik gezegd dat ik door niets en niemand gestoord wensde te worden. Ook al zou het gebouw afbranden. De telefoon afgezet en de deurbel afgesloten. En zo ben ik bij mezelf naar binnen gegaan. De tijd is er al. De tijd van vrede, het bewustzijn. Alleen... Je hoort er niet over. Mensen spreken er niet over. Want het heeft met geld te maken. Verzekeringen, werkgelegenheid en noem maar op. Dat is belangrijker dan dat mensen genezen vanuit zichzelf. En geen geld nodig hebben om te genezen. Inderdaad, artsen zeggen bij een spontane genezing dat ze zich vergist hebben. Of dat ze even in, uh, een verkeerde diagnose hebben gegeven. Dat is toch wel apart, nietwaar. En zo worden mensen op het verkeerde been gezegd. En hier kun je niet tegen vechten, want als je vecht, verlies je het altijd. Altijd. Dus het is rustig luisteren, vanuit je eigen liefde spreken, als je dat wilt. En ja, je kent het spreekwoord toch? Profeeten worden in eigen kring niet gewaardeerd, het is gewoon zo, het is niet anders en we dienen het gewoon te accepteren. En later merk je tot je verbazing dat familie of anderen met jouw woorden hè, aan de haal gaan om het zomaar even te zeggen, alsof ze het zelf verzonnen hebben, terwijl jij weet dat het van jou afkomstig is, maar het komt vanuit hun eigen denken en ze hebben het zelf verwerkt, dus dan is het ook alsof het uit hen zelf komt en accepteer dat. En zo kun je zien dat je wel degelijk invloed kunt hebben. Niet alleen met wat je zegt, maar vooral je houding. Dat willen mensen ook. Mensen willen die vrede in zichzelf ook. En zo kun je dus een voorbeeld voor anderen zijn, zonder daar al te veel woorden voor te gebruiken. <kugels> nou, en, en eigenlijk moet ik het eh, hierbij houden, want... Het is alweer helemaal tijd. Ik heb toch nog een hele hoop te vertellen eigenlijk. Als eh, antwoord op, eh, op de mail die ik eh, aan het begin van de lezing uitsprak. Want ik zie dat ik nog maar drie minuten over heb. En dat is toch ook niet de bedoeling om het eh, af te raffelen. En dat, eh, dat doe ik niet uit respect voor de, de, eh, de vragenstelster. Dus ja, ik zou eigenlijk... Eh, willen zeggen, nou, dan ga ik gewoon volgende week weer verder. Ik schuif alles gewoon een stukje op. En eh, dan komt volgende week deel drie. Had ik ook niet gedacht, gedacht maar ik vind het wel heel plezierig. Want ja, ik heb er tussendoor toch een hele hoop verteld eh, wat ik niet aan haar had geschreven. En wat dan toch in je opkomt. En eh, nou, zo gaan de dingen. Um, jullie mogen natuurlijk ook altijd vragen stellen en uh, dat mag je op mijn website doen www.ykra.nl. En um, ja, je vragen worden altijd uh, beantwoord in ieder geval. En ja, soms verwerk ik ze tussen lezingen door, en, uh, maar ik noem nooit namen en geen omstandigheden. Um, nou, en ik, ik stuur ook geen bericht meer hoor, wanneer, wanneer het uitgezonden wordt. Uh, luister maar als je dat zou willen. Je kunt ook alle lezingen in het archief voeren. Ik hoor dat ze in december op het archief van Indigo Radio ook komen te staan. Nou, je kunt het ook via mijn website in het archief van mijn lezingen dan komen. Dus, nou, Ik merk het wel. Bedankt voor het luisteren. Heel erg bedankt voor het luisteren. Allemaal, alle mensen over de hele wereld. Want er wordt flink geluisterd hoor ik. Weer een hele heerlijke week met alle die je lief zijn. En een goede avond met alle andere programma's. En graag tot volgende week. Dag!